Zes uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdik. Koninklijk huisverslaggever Menno Meijer zag en sprak vanmiddag de aanstaande koning en koningin... zodra ik zijn indrukken van een gesprek waaruit je niet mag citeren. Eerst het NWS-journaal, geciteerd door Torad Negens. De Franse Tweede Kamer heeft definitief ingestemd... met het mogelijk maken van het homohuwelijk. Daarmee komt een einde aan een maandenlange discussie in Frankrijk. Het Franse parlement was eerder al akkoord gegaan met het homohuwelijk en met adoptie door homoparen... maar vandaag moest nog worden gestemd over talloze amendementen op het wetsvoorstel. De uitslag komt niet als een verrassing. De socialisten van president Hollande zijn in de meerderheid in het parlement. Frankrijk is het veertiende land waar homo's kunnen trouwen. Minister Plasterk erkent dat de bezuinigingen op de veiligheidsdienst AIVD... raken aan de veiligheid. Dat zei hij in de Tweede Kamer na vragen van de oppositie. In het regeerakkoord is afgesproken dat de AIVD structureel... een derde van zijn budget kwijtraakt... Plasterk noemde die maatregel pijnlijk. We zullen keuzes moeten maken, zegt hij. Tot dusver lag natuurlijk traditioneel ook veel nadruk op linksextremisme, rechtsextremisme. We hebben nu natuurlijk de laatste tijd de nadruk op jihadistische terrorisme. Dat zullen we ook zeker blijven doen. Dat is een hele acute en concrete bedreiging. En dat zullen we dus minder kunnen gaan doen aan die eerste twee stromingen die ik noemde. Ook moet er misschien keuzes worden gemaakt tussen landen die in de gaten worden gehouden. De bezuiniging op de AIVD wordt vanaf volgend jaar geleidelijk doorgevoerd. Binnenvaartschippers in Nederland willen morgen actie voeren. Ze protesteren daarmee tegen de lage prijzen die ze krijgen voor het vervoeren van goederen. Een aantal schippers is van plan om morgen de Volkerak bij Willemstad te blokkeren. Die sluizen zijn een belangrijke doorgang tussen de haven van Antwerpen en vaarwegen in Nederland en Duitsland. De binnenvaart kampt al jaren met overcapaciteit doordat er voor de crisis te veel nieuwe schepen zijn gebouwd. De schippers willen dat er minimumprijzen komen voor het vervoeren van vracht.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 Maar het was geen normale dag in Leiden. De sfeer was gespannen. Nog steeds een hele hoop agenten. Dus in de pauzes werden de hekken dichtgedaan. Bij twee hekken stond er een conciërge. En bij het andere hek stonden twee politieagenten. Je weet maar nooit wat er gebeurt natuurlijk. We hoorden ook dat die persoon nog niet is opgepakt. Ik was meer een beetje van, het zit wel in mijn achterhoofd. Maar ik denk niet dat die zo snel bij ons langs zou komen. De jongen die zat vanwege de dreiging in Leiden is vandaag vrijgelaten. De Japanse premier Abe zegt dat China met geweld wordt verjaagd... als er voet aan land wordt gezet op een betwiste groep eilanden in de Oost-Chinese zee. Zowel China als Japan claimt de soevereiniteit over de onbewoonde eilanden. Acht Chinese patrouilleschepen varen er in de buurt. In het parlement zei Abe dat hij nooit zal toestaan dat China er aan land gaat. Japan kocht vorig jaar een aantal eilandjes van een Japanse investeerder. China zag die aankoop als een vijandige daad. Het Friese damhert dat met een pijl in zijn kop rondliep, is dood. Een jager zag het dier gisteravond lopen en verloste hem uit zijn lijden door hem dood te schieten. Het damhert werd vorige week gesignaleerd in de buurt van Herenveen. Het leek weinig last te hebben van de pijl, maar de provincie Friesland vond dat het dier toch beter kon worden afgeschoten. Zegt natuurorganisatie Het Friese Geer. Ja, er was volgens hun sprake van dierenleed. Een dier wat een pijl door zijn kop heeft, ja, dat. Wordt toch dermate zwaar uh, gewogen dat er werd gezegd van... ja, we willen in dit geval het dier uh, verder lijden besparen. En uh, we geven afschotvergunning. De jager heeft de pijl uit de kop gehaald. Het was 75 centimeter lang en kwam van een handboog. De pijl is ingeleverd bij de politie en die probeert de dader op te sporen. Het weer nog morgen en donderdag in het midden- en zuiden zonnige periode. In het noordwesten en noorden meer bewolking. De maximum temperatuur overdag loopt op tot 22 graden op donderdag. De situatie op de Nederlandse wegen bij Nants Spaan. Het is uiteindelijk toch wat drukker geworden dan normaal op dinsdag. De meeste files staan nog steeds in de regio's Utrecht en Rotterdam. Een paar opvallende zaken, vooral elders, op de A50 van Antwerpen naar Bergen op Zoom. Tussen Knoopend Marquis en Bergen op Zoom Zuid, 7 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Er is ook een aanrijding geweest op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Blijswijk en Noodorp. Inmiddels 7 kilometer file. De linker is dicht. De kijkers staan aan de andere kant vanuit Den Haag... tussen Den Haag en Zoetermeer 8 kilometer. En de A50 Arnhem richting Os, door de werkzaamheden bij de Waalbrug... tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk 11 kilometer. Straks een Reemeijer met de indrukken van een ontmoeting... met de toekomstige koning.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 Met Tim Overdik. 7 over 6, goedenavond. Dit is een feit in Frankrijk. Het homohuwelijk is wettelijk toegestaan. Voor 331, contre 225. 331 voor, 225 tegen. Op de tribune in het Franse parlement... zat vanmiddag de Nederlandse Parijzen naar Wilfred de Bruin. onlangs slachtoffer van homohaat. We gaan zo direct met een bella. We beginnen met de staatsveiligheid, want de AIVD... de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst moet flink bezuinigen. De komende jaren wordt er al gekort, maar in 2018... moet 70 miljoen euro worden ingeleverd. Dat is een derde van het budget. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken erkent... dat die bezuinigingen de veiligheid van ons land raken. We zijn nu bezig om voor de komende jaren... op dit moment wordt er nog niet bezuinigd... maar voor 2014 en 2015 een eerste bezuiniging te doen...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 in de gaten te houden of er, of er dreigingen zijn. Dat, dat is dan zo, zoiets wat zich eenmalig voordoet. Maar het kan ook andere aanleidingen hebben... zoals net al over die uitreizigers naar, naar Syrië... wat een nieuwe ontwikkeling is. Dus je moet voortdurend vanuit de veiligheidsdienst... kijken waar potentiële bedreigingen zitten. Minister Plasterk van binnenlandse Zaken. Jelle van Buren heeft onderzoek gedaan... naar de zogenoemde lone wolves, oftewel de solistische dreigers. Ik vroeg hem hoe veiligheidsdiensten omgaan met die dreigers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 Onderzoeker Jelle van Buren over de solistische dreiger en hoe de AIVD daarmee omgaat. Ze hebben er nog geen slapeloze nachten van. Het toekomstig koningspaar. In aanloop naar de troonsafstand. en inhuldiging volgende week dinsdag. Ontvingen prins Willem-Alexander en prinses Maxima. De koninklijk huisverslaggevers van de Nederlandse media. En daar hoort natuurlijk ook bij. Menon Meijer. Goedenavond. Ja, goedenavond, Tim. Uh, nou, volgens mij uh, wilden jullie <lacht> met z'n allen maar één ding weten. Wat vinden zij van het koningslied? Ja, het was onvermijdelijk natuurlijk. We hebben ongeveer heel Nederland erover gehoord. Dus dan is gewoon vraag natuurlijk ook uh, toch even op zijn plaats. Nou, over het lied zelf wilden ze geen oordeel vellen. Behalve dat ze ernaar uitkijken dat het volgende week massaal meegezongen wordt, maar ja, alle consternatie eromheen was er natuurlijk niet ontgaan en ook niet de toon van het debat. Maar daarover wilden ze eigenlijk niet meer kwijt dan dat ze het jammer vonden dat het tot zoveel controverse heeft geleid, terwijl het toch bedoeld was om uh, te verbinden. Ik ben benieuwd als er aan meezingen volgende week. Uh, ongetwijfeld. Uh, de, de, de, de kleine prinses uh, Amalia uh, staat bekend om haar zangtalenten. Kijkers, hebben we hebben even genoteerd. We zien inderdaad volgende week, was er, was er nog nieuws uh, in deze bijeenkomst? Nou, misschien een heel kleintje, maar toch leuk altijd uh, van die verdivers. Van die uh, we weten welke zetels, zeg maar, de stoelen gebruikt worden bij de inhuldiging in de Nieuwe Kerk. Dat zijn stoelen die uh, koningin Wilhelmina ooit cadeau heeft gekregen van de stad Amsterdam. Die zijn opnieuw bekleed met het stof van de stoelen... die door koningin Beatrix en prins Klaus zijn gebruikt in 1980, ook in de Nieuwe Kerk. Nou, dan vraag je je misschien af waarom hebben ze die stoelen nou niet gewoon gebruikt. Ja. ja. Logisch, ja, dat vroegen wij ons ook af. Tenminste, uh, uh, ze kwamen zelf snel met het antwoord. Die stoelen waren gewoon te laag. Uh, prins en prinses die zijn behoorlijk langer dan uh, Koningin Beatrix. Dus die voldeden niet. Nou, en verder ging het ook over het uh, interview natuurlijk van vorige week. Waar je toch nog net even wel iets meer over wil weten. Waarvan de prins trouwens nu ook aangaf dat het een belangrijk moment is geweest. Uh, je kunt het namelijk maar één keer verknallen. En dan krijg je dat nog jaren achter je. Aangedragen En daar is hij natuurlijk ervaringsdeskundig in op dat gebied. Ja, en Een belangrijk onderdeel van dat belangrijke moment in het interview... was natuurlijk dat, dat aspect van het ceremonieel koningschap. Hè? Dat hij dat zou accepteren en zijn handtekening daar ook ja. voor zou zetten. Is hij daar nog op ingegaan? Nou, niet meer dan eigenlijk uh, wat hij uh, toen heeft gezegd. De vraag was ook uh, een stap verder. Zou hij ook zijn handtekening zetten onder het afschaffen van de monarchie? Uh, ja, was het antwoord. Als dat via democratische wijze zou gebeuren... dan zou hij daar ook uh, zijn handtekening onder zetten... Waarbij een van de aanwezigen opmerkte dat dat dan ook meteen zijn laatste zou zijn. Nou ja, euh, het was ontspannen. Uh, grappen werden gemaakt. Uh, ze oogden ook ontspannen, maar gaven ook wel aan... Dat er, dat er natuurlijk zenuwen waren in de aanloop. Vooral over dingen die fout zouden kunnen gaan. Daar wilde het niet al te veel op ingaan, maar uh, op het niveau van de pen doet het niet. Oké, okay. uh, grappen op weg naar 30 april. Wat iedereen ziet als het einde natuurlijk van de termijn van koningin Beatrix. Maar eigenlijk voor hen begint het natuurlijk ook pas na... Ja, ja, hier hebben ze lang naartoe kunnen leven. Na die 30 april gaan maanden aan voorbereidingen, aan vooraf. Uh, nee, ja, er komen natuurlijk de bezoeken aan de provincies. Uh, maar de prins vertelde ook dat ze daarna heel snel... veel landen in Europa willen bezoeken. Er staan al een aantal gepland. Luxemburg, Duitsland en, uh, en België. Dat worden allemaal, ook de andere bezoeken, kennismakingsbezoeken. En daarin wijkt hij toch bewust af van de begintijd van zijn moeder... die wel met staatsbezoeken begon. Maar de prins, of beter dan de nieuwe koning natuurlijk... die wil eerst uh, ja, als nieuwe lood... Bij de de staatshoofden veel landen bezoeken, waarna er gekeken zal worden naar staatsbezoeken buiten Europa, echte staatsbezoeken, waarbij ook het van belang zal zijn dat zo'n staatsbezoek gebruikt kan worden, dat zei hij toen ook al in het interview, als instrument voor de economische betrekkingen, zeg maar de verbetering van de handel met het land, zoals trouwens dat ook al in juni zal gebeuren, tijdens het kennismakingsbezoek aan Duitsland, dat stond al gepland, ze gaan, daar, hebben daarbij gevoegd een kennismaking in Berlijn, maar daarna sluiten ze aan bij een handelsmissie die Hesse en Baden-Württemberg bezoekt, En ja dan zijn het drukke tijden, want in november... En we gaan ze ook nog op bezoek in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Belangrijk voor de prins, de voormalige Antillen. En daarna eh, beginnen alweer de feestelijkheden. Voor 200 jaar Koninkrijk, Tim. Doe maar. Nou, eerst even. In ieder geval, het komt daarvoor. Maar <laughs> dat, uh... Eerst nog even die inhuldiging vandaag over een week in Amsterdam met een Raymire. Ja. Dank je wel. Ik wil even verwijzen naar onze website. Natuurlijk, een heel uitgebreid dossier. Een oranje dossier op onze website. nos.nl. Dit is tot half zeven. Het NOS Radio 1 Journaal. Met 331 voor en 225 tegen heeft het Franse parlement definitief ingestemd... met het legaliseren van het homohuwelijk. Wilfred de Bruin was bij de stemming in het Assemblée. De Parijse Nederlander werd eerder deze maand met zijn vriend in Parijs... in elkaar geslagen door een groep homohaters. Meneer de Bruin, goedenavond. Goedenavond, meneer. Dan is dit wel een hele nieuwe situatie voor u, als u bij die stemming aanwezig bent. Het was een uh, ongelooflijk uh, ontroerend en mooi moment voor... Dat Frankrijk eindelijk ook bij die club van moderne landen hoort. Die zegt, homo's uh, hebben gelijke rechten en horen erbij. En dat er kinderen zijn in die gezinnen zijn die ook goed beschermd door de wet. En dat is ook symbolisch ongelooflijk belangrijk wat er vandaag gebeurt. Ja, wat maakt maar het zo het, ontroerend voor u op dat moment? Het maakt het ontroerend. Je moet weten dat we hier sinds vorig jaar in een heel spannend situatie zitten. Frankrijk is enorm gepolitiseerd. En dat betekent dat waar in Nederland dit soort onderwerpen over het algemeen in redelijk beschaafd besproken worden, ondanks meningsverschillen, wordt er hier met grof geweld gescholden. In het parlement werd nog gezegd: jullie zijn bezig kinderen te vermoorden. En dat soort teksten worden hier echt nog uitgesproken. Vanmiddag ook in het parlement werd er veel gegild en gebruld. Zelfs op mijn loge, op de het publieke het tribune, werden drie mensen gearresteerd omdat die uh, wilden tegenroepen en met spandoeken wilde gaan zwaaien. Het was heel erg spannend en ontroerend. Uh, dat ja, maakt het zo bijzonder hier. Ja, maar de realiteit zoals hij die beschrijft, geeft toch ook aan dat deze stemming, deze legalisering van het homohuwelijk, de homohaat in Frankrijk, niet zomaar even wegveegt. Absoluut niet. Laten we eerlijk zijn, homohaat bestaat ook in Nederland jammer genoeg. Maar zeker ook in Frankrijk, dat hebben we wel gezien. En om nu daar goed tegen aan te strijden, is deze wet belangrijk als symboolfunctie. Maar we zijn er wel lange niet. En dat kan de wetgever niet alleen doen. Daar heb je nodig de hele burgerlijke samenleving. Maar ook vooral hier de Rooms-Katholieke Kerk. Die eigenlijk een heel kwalijke rol in dit debat heeft vervuld. Ver ja, op welke manier? Uh, bijvoorbeeld vorig jaar hadden de kardinaal hier het goede idee om Marie het het feestdag op 15 augustus te gebruiken voor een groot gebed voor de familie. Nou, daar kan natuurlijk niemand tegen zijn, alleen de tekst was eigenlijk pas op voor homo's, want die komen aan kinderen. Ja, de katholieke kerk toch nog steeds te zeggen. Pas op voor homo's, want die zijn bezig ons beschaving op z'n op te zetten en die halen de natuurlijke orde onderuit. En met dat soort teksten die in elke parochie hier gelezen moesten worden, is de toon natuurlijk wel gezet. Ja. Wij, ja. Dat, dat maatschappelijke debat gaat natuurlijk ook wel enigszins verder. Ondanks die, die, die legalisering van het homohuwelijk. Wilfred de Bruin, ik heb natuurlijk helemaal niks mee te maken, maar uh, hebt u trouwplannen nu? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar andere Fransen die hetzelfde willen, die kunnen dat oh, wel uitvoeren. mensen vechten om elkaar, want ik weet al dat de vrouw van François Hollande, van Ligiet tregelijn zal uh, getuige zijn van het eerste homo-huwelijk, als die mensen dat natuurlijk willen. En uh, ik denk dat dat ook weer heel veel debatten zal opleveren. Dus je hebt gelijk, het is zeker nog niet afgelopen. Reken maar, het gebeurt in juni, hè, die eerste huwelijken die worden voltrokken. Als alles goed gaat wel, de Constitutionele Raad moet uitspreken en de president moet nog een handtekening zetten en dan moet er nog tien dagen gewacht worden en dan kan ook echt getrouwd worden in Frankrijk. Wilfred De Bruin vanuit Parijs, dank u wel. Dank u wel. Mijn Natsvaar, bedankt ja. het Het is wat drukker dan normaal op dinsdag. Toch lossen de files geleidelijk aan op. De meeste staan nog rond Utrecht en Rotterdam. Opvallende file op de A12. Vanuit Den Haag tussen Den Haag en Zoetermeer, 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant. Op de A12 vanuit Utrecht tussen Blijswijk en Noodorp, 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Bayern München, Barcelona. Vanavond wordt die halve finale van de Champions League gespeeld. Het gebeurt in Duitsland. En die houtkamp, goedenavond. Dag Tim. Eh, Bayern München, is dat de ploeg die Barcelona op de knieën kan krijgen? Nou, normaal gesproken, welke ploeg ook tegen Barcelona speelt, uh, Barcelona is normaal gesproken altijd favoriet, maar nu even niet. Dat zeggen ze zelf. Zelf. Uh, ik denk dat Bayern München, Barcelona, dat had zelfs uh, makkelijk de finale kunnen zijn. Bayern is echt zo sterk dit seizoen. Kampioen van Duitsland, echt met een straatlengte voorsprong en gewoon heel goed voetballend. Ja. En dan heb je natuurlijk Barcelona, waarbij het altijd onduidelijk is of uh, Messi kan spelen. Ja. Ja, hij is geblesseerd. We hebben gezien in de kwartfinale uh, dat hij heel belangrijk is. Toen hij erin ja. kwam, toen, toen ging het goed voor Barcelona. Um, wat gaat er gebeuren in deze laatste uurtjes voor de wedstrijd? Ja, alles eraan doen om uh, Messi speel klaar te krijgen, uh, staat inderdaad een groot vraagteken achter. Uh, Barcelona met of zonder Messi is een groot verschil. Maar ik denk dat het uit een minder groot verschil is voor Barcelona dan thuis. Uh, maar natuurlijk, uh, ook al voor de liefhebbers, er waren 200.000 aanvragen voor een kaartje voor deze wedstrijd. En dan kunnen er maar 71.000 in, in de Allianz Arena. Hm. En iedereen wil natuurlijk ook heel graag Messi zien spelen. Ja, dus laten we hopen dat hij ervan meedoet op een of andere manier. Zeg, maar er is natuurlijk ook nieuws he, bij Bayern München. Uh, Transfernieuws. Ja. Uh, de club heeft uh, voor volgend seizoen Mario Götze Kocht. Komt over Verrast. van Borussia Bortmoed, dat morgen ook speelt in de halve finale. Het ja. is toch een rare timing om deze transfer uh, uh, te regelen uh, ja. en ook kenbaar te maken. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is natuurlijk uh, heel apart. Ja, zo gaat het in het voetbal, moet je dan uh, erbij zeggen. Ik denk dat het voor Gutsen niets uitmaakt voor die wedstrijd morgen. hoor. En ik denk dat hij het allerliefst tegen Bayern München in de finale speelt. Uh, dat zou hij het allermooiste vinden, neem ik aan. Dat zou ik uh, in ieder geval vinden. Uh, ja, het is opvallend dat we nu weten dat hij van uh, Dortmund naar Bayern gaat. Maar meer ook niet. En die houtkamp, die wedstrijd vanavond, begint om half negen. Jij doet er verslag van, samen met Bas Ticheler... hier op Radio 1 in een extra langs de lijn. Riviera Live, Cara Emerald.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 Zomersgevoel, Cairo Emerald, Riviera Life. We gaan naar Leiden. Het was bijna weer normaal op de scholen daar. Die leerlingen konden weer naar school, zij het wel met politie voor de deur. En morgen blijven die er ook nog staan. Josephine Trehi, je bent er de hele dag al geweest, gisteren ook. En je zou met de burgemeester spreken, maar dat is niet gelukt, begrijp ik. Ja. Nee, dat was de bedoeling. is niet doorgegaan. Maar uh, er was ook niet heel veel nieuws te melden. Behalve dan die bewaking die nog even blijft bij de scholen. In ieder geval morgen en uh, misschien ook nog langer als het nodig is. Maar verder over het onderzoek of uh, wie er achter die bedreiging zit, daar is verder niks over te melden. Maar ik sta hier op het stadhuisplein. En het is wel heel toevallig dat hiernaast is een Italiaans restaurant. En er is hier vanavond een etentje van een hele vijf havo-klas En die kwamen net allemaal aan fietsen. Dus ik kon het met hun ook even hebben over alle maatregelen die genomen zijn. Ja, apart. Het was een beetje onnodig voor mijn nee. idee. Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant is het... Is er nu niks aan de hand. Dus. Ja, nee, maar sociaal zei vind ik het raar dat ze wel heel makkelijk pedofielen kunnen opsporen. en dat soort dingen en dan dit niet. Ja. En het, is gewoon het enige wat hij heeft gedaan is een andere proxy server of zo. Ja, ergens en... naar Costa Rica omgeleid. Ja, ja, en dat dus. Ik vind het raar, ik vind het dom. Denk je dat het echt is? Ja. Ja, ja dat, ik dat bericht en het feit dat het op Fortian is. een bepaald type persoon heb ik echt in mijn hoofd of zo die erachter zit. Ik denk dat het echt is. Ja, maar wat ik dan weer raar vind is dat hij het op internet zet. En hoeveel was het om vandaag weer naar school te gaan? Ik vond het wel leuk, leuk, want je zag al gisteren al die foto's van die politieagenten voor de deur en het had wel iets. Maar er stonden twee politievrouwen bij, ja en die willen een terrorist tegenhouden, top. Is iedereen wel gekomen naar school? Nee, nee niet iedereen. Volgens mij mochten niet van hun ouders. Nee, maar heel veel ouders hebben zoiets van. er is geen zekerheid. Ze blijft maar lekker thuis, maar ik had dus zoiets bedacht, van nee, ze laten de scholen zomaar open gaan, dus er is echt niks aan de hand. Ik vond het eigenlijk wel normaal. Ik heb er niet zo heel erg, zeg maar, ik denk er niet zo heel erg over na als ik naar school ga. Alleen het is wel raar dat er niet veel mensen in de klas zitten eigenlijk. Ik weet Jij vond het prima. Je had niet zoiets van, nou, het is nou, ik, ik heb bedreigend. Niet. Nee. Echt niet. Het staat ook echt op zo'n site waar vaak genoeg echt ja, onzin wordt geplaatst. Dus uh, ik geloof niet echt dat hij het echt zou gaan doen. Nou, een aantal deuren op de school waren uh, dicht. Ja, dat was echt. En dat was echt heel raar. <laughs> en je zag gewoon politie voor de deur staan. En uh, hier is dat al een beetje raar te kijken. Die beveiliging blijft ook nog eventjes, hoorde ik. Ja. Maar het niet zo uit. Maar ik vind het alleen een beetje irritant dat die echt overal zitten: de deuren dicht, dus maar één deur van de school is open. Jullie hebben nu een schooletentje? Ja, we hebben een schooletentje. Ik Geen bedreigingen. Uh, misschien nee. van een docent. <laughs> nee, nee, vanavond niet. Ja, Tim, je hoort deze leerlingen ook nog zeggen: toch veel ouders die hun kinderen nog thuis houden, omdat ze ja, nog niet echt helemaal weten. Waar ze aan toe zijn. En van de gemeente begrijp ik dat ze daar vandaag nog niet echt heel erg streng op gecontroleerd hebben. Maar vanaf morgen willen ze dat wel gaan doen. Dan is alles weer zoals normaal. Goed, dan hoop ik dat jij morgen niet naar Leiden hoeft. Je bent er nu twee dagen geweest. Zoeken we morgen weer een Even andere bestemming. Ik het niet, nee. He. Morgen weer een ja. andere bestemming. Jozefien, dankjewel. Tot morgen. Dag. Het is bijna half zeven. Het NWS Radio 1-journaal zit erop. De tijd zit erop. We gaan naar Joost Eerdmans. Die kan daar gaan beginnen. in heb aan de met Joost. Tim, goedenavond. Het is bijna half zeven, zie ik. En dat klopt. We, zijn er, we zitten er klaar voor. De taakstraf, daar gaan we het over hebben. Het heeft nogal een imagoprobleem, Tim. Het is een beetje het koningslied onder de straf aan het worden. Hoewel je dat koninklied ook weer zou kunnen inzetten als taakstraf. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. <laughs> uh, de Tweede Kamer die wil inderdaad dat de taakstraf niet te soft mag lijken. En dat vind ik nou net hetzelfde als dat je vraagt aan de paus om niet te katholiek te zijn. Het kan gewoon niet. Hoe je er ook naar kijkt, een taakstraf wordt nu eenmaal niet als straf beleefd. Zowel niet door het slachtoffer als niet door de dader. En dat is dus ook mijn stelling. Taakstraf is geen straf.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De politie houdt zo'n 100 personen in de gaten... die een potentieel gevaar zouden kunnen vormen op 30 april. Volgens de politie is de gevaarlijke eenling... een van de grootste bedreigingen bij de troonswisseling. Daarom maakt de politie jacht op deze mensen. Na de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn in 2009... is door inlichtingendiensten aan een informatiesysteem gewerkt. Details daarover wil niemand kwijt. Maar een aantal mensen zouden de afgelopen dagen bezoek hebben gehad... met de mededeling dat ze in de gaten worden gehouden.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 Later in de nacht, tegen het eind, zo begin van de ochtend... dan komen er vanuit het zuiden wolkenvelden binnen. En die schuiven dan morgen vroeg naar het noorden toe. Vannacht wordt het niet echt koud. De temperatuur daalt naar een graad of 6 in het noorden... tot een graad of 9 in het zuiden van het land. Nou, morgen in de loop van de ochtend begint het dan weer op te klaren vanuit het zuiden. In Noord-Nederland blijven de wolkenvelden lang hangen. En daar kan ook wat lichte regen vallen. Maar dat zullen zeker geen grote hoeveelheden zijn. We zitten morgen in warme lucht en dat is aan de temperatuur goed te merken. Het wordt 17 tot plaatselijk 20 graden. Ook in het bewolkt noorden wordt het 13 graden op de warren... tot 16 graden op het vasteland. En de wind waait morgen uit het zuidwesten is matig... aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig, winddracht 5. Donderdag is het vergelijkbaar weer als morgen warm... met 14 graden op de warren tot plaatselijk 22 graden in het binnenland. Opnieuw in het noorden veel bewolking en kans op lichte regen... Vrijdag en in het weekend wordt het duidelijk kouder... met overdag zo'n 12 graden. ANW Verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu vrij snel op. Er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Het is vooral de naasteep van, uh, van een paar ongelukken op de A4... van Vlaardingen naar Hoogvliet. Daar staat tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux 6 kilometer. Had te maken met een aanrijding in de Botlektunnel op de A15... maar alle rijstroken zijn weer vrij... Op de A12 vanuit Den Haag nog wat vertraging bij Noodorp, 5 kilometer fieden. Restant van de kijkersfieden is dat, want aan de andere kant... vanuit Utrecht was een aanrijding bij Noodorp. Tussen Blijswijk en Noodorp, 5 kilometer, de weg is weer vrij. En de A50 valt op van Arden naar Oost door werkzaamheden... tussen Renkum en de Waalbrug bij Ewijk, 8 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, avondspits. Joost Eerdmans. Taakstraf is geen straf. Verbaal siervuurwerk op Radio 1. Hier is een nieuwe stuiterende aflevering van Avondspits. Bel WNO 0800 1121. Goedenavond, een meerderheid in de Tweede Kamer wil voorkomen dat een opgelegde taakstraf zwaarder wordt ervaren dan een paar uurtjes verplicht schoffelen of kavia's op de kinderboerderij. Zelf bakte ik ooit 300 pannenkoeken in een bejaardentehuis in Den Haag samen met vijf andere taakgestraften. Erger dan een verplichte stage vonden zij het niet. Door zowel dader als slachtoffer wordt de taakstraf gezien als uitgesproken soft. Wellicht, als er we ooit hesjes gaan uitdelen. met daarop de tekst: Ik ben een taak gestraft en ik schaam mij diep. gaat er nog enige repressieve werking uit van zo'n straf. Maar volledig in de anonimiteit pannenkoeken bakken of schoffelen. is natuurlijk geen enkele vergelding. voor welk delict dan ook. De taakstraf is geen straf. Wel, weeën nou. 0800 1121. Goedenavond, welkom in het theater van het argument. Toet het u ook weer mee. Doe dat dan via 0800 1121. U kunt mijn... Uh... Mij, mij ook een reactie sturen op hashtag eens, hashtag oneens. Dat mag allemaal. Richard van der Wijde, strafadvocaat, geeft zijn reactie. En ook chef van Gennep is een groot deel van de uitzending bij. Hij is voorzitter van de Reclassering Nederland. Ik verwacht niet direct zijn instemming uh, met deze stelling. Maar u kunt uh, in ieder geval uw reactie nog kwijt. 0811-21. Voordat we naar chef en Richard gaan. Ja, de taakstraf. In, in, op Wikipedia kun je lezen dat het een straf is waarbij werk wordt verricht... dat in diensten staat van de samenleving. De werkstraf heeft als doel daders weer ritme, werkethos... en omgaan met collega's en een leidinggevende te leren. Dat is het doel van de taakstraf. Je mag het maximaal 42 uur doen in Nederland. Het wordt ongeveer 35.000 keer per jaar uitgevoerd. En sinds 2010 mag het niet meer gelden voor zeden en geweldsde delinquenten. Dat heeft de minister Doen afgeschaft. Eh, we gaan even naar de eerste bellen. Dat is Theo uit Arnhem die heeft zelf een taakstraf ondergaan. Uh, Theo, goedenavond. Hi Joost. Ja, je bent zelf gestraft met een taak? Ja, en ik, ik ben hier uh, ik absoluut niet eens met je stelling. Nee, waarom niet? Ik, ik, nou, ik je uitleggen waarom. Kijk, het, het is niet zo dat, uh, dat jij met taakstraf, er zitten echt voorwaarden aan verbonden. Je mag daar niet met alcohol op komen, je mag er niet drugs of, uh, of noem alles maar op. Ja, je moet je eigen melden, want dan komen ze gelijk aan de deur. Kijk, maar je moet wel niet vergeten. Kijk, als je dat, vind je, dat vind je al zwaar. Als je niet aan drugs mag en uh, niet aan alcohol. Dat is al een kijk, straf. Nee, dat, dat stelt de voorwaarden. Nou, daar ben ik mee eens. Nee, maar luister. Ja, ga door. En, en, daar, en daar zit het probleem aan de taak Zit vervangende hechtenis. Kijk, ja. als je. Ik noem het maar een zijstraat. Neem 100 uur. Er zitten 30 dagen hechtenis al vast. Dus voldoen je niet aan de voorwaarden. Ja, klopt. Tuurlijk. Dan ga je de cel in. Ja. Ja, ja dat... maar mag ik, mag ik dan, Joost-Jan, stel teruggeven? Ja, doe maar. Stel dat je onschuldig bent. Ja. Dat... En je krijgt een taakstraf. Nee, maar... En er staat vervangen en echtenis. Ja, maar Theo, dat geldt voor alle straffen. Iemand die onschuldig in de cel zit of weet ik wat... of in Amerika wordt opgehangen. Dat is natuurlijk heel, heel gruwelijk. Dat moeten we niet ja, doen. Ja, dat begrijp ik. Nee, maar met mij gaat het erom... Het is niet zo makkelijk, Joost... Nee. Van een taakstraf, schoppeleur. Nee, nee. Nee, dus het vervangen in Oké. Okay. van de Ja. Ik je straks vertellen. Wat? Het is niet zo makkelijk als je Nee, denkt, maar Theo, één vraag ik... nog aan jou. Vond jij, vond jij, ja. Ik weet niet wat je moest doen. Wat heb jij gedaan als raakgestrafte? Nou, flink aan de arbeid. Even schoffelen? Nou, ik, ik zat ergens bij een stichting voor gehandicapten. En ik heb daar veel positief werk verleerd naar de maatschappij toe. Oké. Okay. En kun je ook vertellen wat je had gedaan? Nou, daar praat ik niet om, want ik was om schuldig. Natuurlijk, maar dat, waren, dat zijn ze allemaal. Dus, uh, dat, maar goed, dat hoef je inderdaad niet te vertellen. Maar goed, het was voor jou zwaar genoeg, voor je? Ook dat, dat werk? Ik, ik was blij dat ik mijn, mijn, mijn boete doen, in heb samengevoel, naar gevoel. Ja. Naar, naar, naar de, de slakker in de maatschappij het contract doen. Het is niet zo simpel, jongens. Nee, nee. Het is niks. Er zit vervangende hechten. 240 uur, ga je drie maanden de bak in. Maar je, je kunt je wel, Matthijl... Teel... Dat snap ik, maar je kunt je wel voorstellen dat andere taakgestraften het een makkie vonden, soft vinden. Kan je dat voorstellen? Die mensen liegen. Okay. de rekening is echt niet zo, Joost. De nee. rekening is heel schart, Nou ja, we gaan, we, gaan de, we gaan hem erbij halen, Theo. Dankjewel, Theo uit Arnhem, met twee keer taakgestraft uh, te zijn geweest, vond hij het helemaal geen makkie. Ik zeg even goedenavond, chef van Gennep. U bent er nog... Oh, u bent er nog niet. Ik dacht dat u er al was van de reclaseer. Ik lees nog even wat tweets voor. Spinozum zegt Avondspits oneens. Taakstraf kan effectief zijn, indien taakstellend uitgevoerd. Dus niet in strijd met meten, maar als de taak klaar is. Paul B. zegt, mij: eerdmans geen mening. Zelf wel eens een paar uurtjes moeten doen. Maar omdat ik gewoon werkende Jan L. ben, kostte dat wel een vrije week. Juist zegt, avondspits, Eerdmans, uh, oneens. Ook al lijkt het niet zo, maar het levert in elk geval wat op. En de heer Van Rest zegt mij, ik ben het wel met je eens voor een deel. Joost, eerst de cel in en dan een taakstraf die je laat zien wat je hebt gedaan. Kom ik een heel eind mee, meneer Van Rest? Taakstraf is geen straf. Kunnen wij mee debatteren of tegen me in? 0800 1121. Ik ga nog even naar een bellen. Dan komen we zo bij meneer Van Gennep uit. Thomas Lessert uit Gouda. Ja, goedenavond met Thomas uit Gouda. Ja, goedenavond Thomas. Dag Joost. Um, ik kom heel veel op sociale werkplaatsen op mijn werk. En daar wordt uh, door mensen die uh, gewoon dit werk wat als een taakstap omschreven wordt, als dagelijks werk gezien. Kijk, dan, dan, dan is het ook geen straf. Natuurlijk is het geen straf. Deze mensen doen het een hele leven lang voor hun werk. ...om hun salaris te verdienen. Oh, zo bedoel je. Maar goed, je wordt... Ja, dan, dan, dan ja. wordt het door de justitie als een straf gezien. Dus die, die, dat betekent dus dat die mensen... ...die dus bij de sociale werkplaatsen in de pensioenendienst werken... ...en dat soort dingen... Ja. gewoon een hele leven lang met straf bezig zijn. Nou, dan ja, hebben we in feite allemaal levenslang. He, want <laughs> zo kun je het ook zien. Maar het, het bedoelt, men bedoelt natuurlijk iemand uit zo'n ritme te halen... En, ...en dan toch inderdaad papier prikken... ...is iets anders wat hij daarvoor aan doen was uh, meestal. Dus dat, dat moet dan een straf zijn. Nou, daar ben ik het volkomen mee eens. Ik ook. Ik ook, Thomas. Dat het die prik is geen straf, Dat is een baan. Het is ook nog een baan. Ik ga, met, ik ga het ook even aan Van Gennep voorleggen. Dankjewel, Thomas. Nou is je dit toch zeker. Uh, meneer Van Gennep, goedenavond. Ja, Ja, ja chef hallo. Van Gennep, hallo. Uh, voorzitter, Reclassering Nederland, goedenavond. Uh, chef, goedenavond. Uh, ja, even, nou ja, laten we eerst naar de stelling gaan. De taakstraf is geen straf. In hoeverre kun je, kun je daarin meekomen? Nou, daar ben ik het uiteraard volstrekt niet mee eens. En ik zal ook wel uh, toelichten waarom. Kijk, een, een, een werksstraf wordt door een rechter uh, opgelegd. En het doel van een werkstraf is te dus zorgen dat je een vergelding hebt... en dat je niet meer opnieuw in de fout gaat. Nou, vergelding zit hem in het punt dat men... Ik hoor u even nu niet meer. Misschien moet u even naar het raam lopen, maar u valt weg, meneer Vergrennen. Maar we pakken zo de lijn weer op, hoor. Nelleke Barning zegt Eertmans: nee, helaas, de taakstraf is wat mij betreft wel een straf. En Matthijs Noord zegt mij, Eerdmans... Het is een mooie verwoording van je moet straf krijgen, maar we hebben geen plaats in den gevangenis. Er wordt veel gebeld, u kunt nog meedoen 0800 1121. Taakstraf is geen straf. Even naar Tom Admiraal uit Venlo. Ja, goedenavond Joost. Dag Tom. Ik heb uh, twee opmerkingen. Ja. De eerste opmerking is dat ik het zelf meegemaakt heb dat taakstraffers na hun taak te hebben uitgevoerd... met veel plezier dat nog weekenden later kwamen doen, want ze hadden er geweldig van genoten... Kijk. Ja, dat maar, noem je toch geen straf? Nee, maar ook een goed wel een goed teken... dat die mensen in ieder geval niet in de, in, in de criminaliteit vervallen... Maar, maar een beetje structuur hebben ge gekregen Nee, misschien. en het zal ook niet altijd zo, uh, zo uh, nee. delinquent vriendelijk zijn geweest, denk ik. En een tweede opmerking is... als je dat een beetje volgt, en ik heb daar een poosje gedaan... dan is uh, één maand hechtenis ongeveer gelijkwaardig aan een week taakstraffen... Ja, het staat nu, de, ja, de verhouding is nu 60 uur werkstraf staat voor één maand cel. 60 uur werkstraf? Ja, dat, ja, nou, is, hem. dat is dan anderhalve week, hè? Ja, precies. Eén, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en ik denk dat het andersom moet zijn. Ja, dus een maand cel... Zest, 60 uur cel, dus anderhalve week cel, is een maand werken. Juist. Juist, dus veel, veel meer eigenlijk. Ja, dat de verhouding die, ja, die, die lijkt ergens op, hè? Goed punt. Ik ja. Gaat, nou, ja, neem ik ook even mee voor de directeur reclassering. De voorzitter althans. Dat neem ik mee, Tom. Bedankt voor je reactie. 0811 21 is een gratis lijn hier in Capelle aan de IJssel. Er zijn nu twee lijnen vrij. Dus u kunt er nog bij als u nu de telefoon pakt. 0811 21. Mijn stellingluisteraars is taakstraf is geen straf. Uh, hashtag eens, hashtag oneens. Eh, Hanneke de Korte zegt strafelementen werkstraf onder andere in je vrije tijd of tijdens je vakantie onbetaalde arbeid verrichten voor de samenleving. En Peter Kuiper zegt Eerdmans oneens. Taakstraf is dwangarbeid. Uiteraard is dat een straf. En ik heet geen Peter. En dat heb ik wel gezegd. Sorry, er stond inderdaad P. Kuiper. Ik ga naar meneer Fred uit Warmenhuizen. Goedenavond. Goedenavond Joost. Zeg, ik heb uh, twee kleine jongens die hebben als een subsidieongelijke leeftijd taakstraf gekregen bij bureau HALT in verband met vuurwerk afsteken. En dat vond ik op zich een goede straf, want die kwamen thuis. Zeiden, nou, dat was gezellig. We begonnen met gevulde koek en warme chocolademelk. En toen moesten we een paar propjes zoeken. En dat noemen ze dan een taakstraf voor die jongens. Ja, ja. Ik, ik krijg hetzelfde ja, gevoel. Maar goed, het, het, het, het, ik, ik, ik, ik bedenk dat een hoop, hoop mensen die het zelf ondergaan... dat niet zien als een echte vergelding voor wat ze hebben gedaan. Het is misschien wel een beetje vervelend en een beetje afwijkend... maar of ze er nou echt iets van opsteken, wat denk jij? Nee, helemaal niet, want uh, het is nu al zo met auto nieuw. Nou, het maakt niet uit als we ons pakken. Want we moeten middag een zoeken. En dat geeft toch niet. Dus dan zijn we weer klaar. Ja. Maar we hebben wel drie dagen een keer te trappen. Ja. Nou, dat, hebben ze, dat hebben ze gewoon glad verdoven. Precies. Oké, okay, dankjewel, Fred uit Warme Merci. We gaan terug naar chef van Gennep, Van de Reclasering. Goedenavond, chef, daar ben je weer. Hey, ik ben er weer. Ja, sorry, want je was in een verhaal bezig en je viel, je viel weg. Nou ja, wat ik. Uh, ben ik er nog? Nu zeker. <laughs> wat ik ook wil vertellen, kijk waar het de samenleving om moet gaan... is dat mensen niet opnieuw in de fout gaan... maar dat die samenleving veiliger wordt. En alle onderzoeken wijzen uit. Nou valt je weer weg, chef. Het is denk ik zaak om de auto inderdaad iets verder weg te zetten misschien... want we proberen je weer te bellen, chef van Gennep, maar het, het lukt op deze manier moeilijk. U hoorde chef van Gennep, voorzitter, reclassering. We proberen nog een uitzending te halen. Herman Boerman twittert mij met een taakstrafpak... je taakstraf uitvoeren, publiekelijk laten zien... Dat ze ook mijn voorwaarden zijn bij de taakstraf. Dat het in ieder geval een publieke schaamte kan opleveren. Sam Tromper twittert 'Eertmans eh, belachelijke uitspraak met ermee oneens. En Arne Stierman zegt, eens werk zelf met taakstraffers. Stelt echt geen fluit voor. En dan nog klagen en eisen stellen qua werkzaamheden. Ga maar brommen. Dat is ook mijn, mijn pleidooi. Taakstraf is geen straf. We kunnen nog meedoen hoor op 0800 1121. Ik ga naar Renzo Admiraal. Hij komt uit Alkmaar. Goedenavond Renzo. Goedenavond. Ik ben het niet eens met je stelling. Aangezien ik zelf uh, 40 uur taakstraf heb uh, uh, vervuld. Uh, omdat ik een keertje te hard heb gereden met mijn auto. terwijl we te snel op het werk zijn. En als je daarvoor voor 40 uur uh, dan voor een, voor een snelheidsovertreding. met zo'n hesje moet gaan lopen. En dat is natuurlijk niet echt grappig. Nee, dat, ik sprak mijn directeur van WNL uh, vandaag ook nog even voor de uitzending. Die zei, jo, Joost, als het ons zou overkomen... Nou, ik heb het al als, als, zeg maar, als oefening gedaan, uh, zeg maar, als, als, van, als, als Kamerlid. Maar die zegt, zeker voor mensen die er eigenlijk voor het eerst... Ik weet niet of jij recidivist bent, Lorenzo, maar dat zal, zal waarschijnlijk niet. Qua, qua... Ja, ik rij wel vaker te hard, maar... Maar taakstraf had je nooit eerder gehad? Uh, nee, die heb ik nooit eerder gehad. Precies, dan valt het natuurlijk wel even rauw op je dak. Maar heb je nou een gevoel van vergelding ervaren? Vraag ik me af. Uh, nee, nee, dat niet. Je vond het lastig, vervelend? Uh, ja, vooral, vooral vervelend. Ja. Je, je moet toch uh, je zaterdag ervoor opofferen. Ja. Je moet dan uh, elke zaterdag uh, aan de gang. Ja. Dus, uh, vijf zaad en, en wat heb je gedaan als taakstraf? Uh, ik mocht uh, schilderen en uh, nog wat sloopwerk. Oké, okay. ik kon nog even je energie kwijt. En, en, en was, je, was je alleen of met anderen? Nee, met anderen. Kijk, Het is hadden... wel lastig. Ja. En je, je zit toch dan wel met, met mensen die je niet, die, waarvan je niet weet wat ze gedaan Precies. hebben. En gewoon uh, ja, een hoop ellendelingen. Uh... Ja. Dus en... Als, als overtreden, pas je daar niet echt tussen. Dus jij denkt, ik doe, doe niet nog een keer. Of ben je echt gestopt met hard rijden? Of, of uh, valt, valt dat mee? Dat is burgerlijke ongehoorzaamheid, de hardrijden. Ja, maar je, ik bedoel, heeft het nou enige zin gehad dat je die taakstof hebt uitgevoerd? Heb je je leven verbeterd? Of denk je van, nou, de, het zal, het zal me jeuken? Nee, het heeft me zeker wel veranderd, ja. Okay. ja. Ik had er wat meer rekening mee, maar goed, ja, te hard rijden. Iedereen rijdt wel eens te hard. En, uh, maar je zal wel iets meer, meer dan, iets dan een beetje geweest zijn, toch, als je er een taakstraf voor krijgt? Uiteraard. Oké, okay, Renzo, dankjewel. Renzo Admiraal had zelf 40 uur ge ge gewerkt en vond het wel degelijk een straf. U kunt nog meedoen, taakstraf is geen straf. Rob van der Groep zegt, volledig mee eens. Onderlaatst bij de rechtszaak oordeel werkstraf 40 uur... bij meneer die strafblad van 58 pagina's had. Het doet ze helemaal niks. En mijn attention twittert eens. De linkse bedenkers van de taakstraf denken nog steeds... dat het een straf is. Criminelen en de rest van Nederland weten wel beter. Kijk, dat is inderdaad wat ik ook vind. Ik ga even naar Richard van der Weijden, strafadvocaat. Goedenavond, Richard. Goedenavond, Joost. Nou, je bent het oneens schijnt. Het is heel verrassend. Uh, maar leg, leg, het e leg, leg het even uit. Uh, volgens de wetgever is een taakstraf in ieder geval een zelfstandige hoofdstraf. Naast bijvoorbeeld gevangenisstraf. En het wordt door de meeste veroordeelden wel degelijk als een straf ervaren. En door sommigen niet. Uh, en we kennen tegenwoordig de wet minimumstraf. En dat bij bepaalde strafbare feiten, als je binnen een zekere periode recidiveert... Uh, bijvoorbeeld bij geweldsdelicten. is de rechter gebonden aan... Uh, de nieuwe wetgeving die inhoudt dat een taakstraf niet meer mogelijk is. Uh, maar goed, dat, dat, is een, dat is een ander... Uh, dat is een heel anders, een ander chapitre. Pieter. Alleen, maar Richard, wat er gezegd wordt... je kunt misschien beter eerst een celstraf geven aan mensen. Dus even voelen van, hey, au, deur gaat dicht, water en brood, bij wijze van spreken. En dan kom je eruit met een taakstraf. Dat zou een goede aanvulling zijn in plaats van een vervanging van de celstraf. Ja, eerst een celstraf. Uh, er zijn ook mensen die een celstraf niet als een straf ervaren. Ik heb ook cliënten die, uh, die, die daar niet van opkijken. Dus Dat vind ik een, een, eigenlijk een andere discussie. Uh, het is wel degelijk zo dat je bijvoorbeeld uh, in, een, in een werkstraf, een taakstraf... Uh, bijvoorbeeld zwaar lichamelijk werk achter wordt te verrichten. En dat is bepaald niet vrijblijvend. Als je te laat op je werk komt, krijg je één keer een waarschuwing. En een tweede keer is het, uh, wordt de zaak teruggestuurd naar uh, justitie. Mm -hmm. En dan mag je gaan zitten. Ja. Dus uh, dan wordt er gewoon omgezet. Nee, goed, dat die zei onze eerste beller. Ja. Dat, dat is echt voorbij. Ja, maar goed, één maand cel staat voor 60 uur werkstraf slecht. Dan kiest toch iedereen voor die 60 uur, zou je zeggen. Dat, dat iemand anders zei, draait om. Maak het gewoon, hè, 60 maanden, of, wat zei hij nou, 60, 1 uh, uur werkstraf is, is... Nou, dan weet ik het zelf niet meer wat hij zei, 60 een uur in de cel gewoon. Eén dag zitten is twee, twee uur werkstraf, ja. Nee, precies, maar dat is toch wel heel weinig. Als je daartussen moet kiezen, dan kies, dan kies je toch voor zo'n werkstrafje. Ik, ik kies voor een werkstraf. Maar nogmaals, er zijn ook mensen die, uh, die, liever, uh, die liever gaan zitten en, en de dag in ledigheid doorbrengen met wat televisie kijken en, uh, en wat andere dingen. Ja. Dat, is, ja, dat is heel wisselend. Dat is heel. Dus per, per persoon, per veroordeelde, is dat, uh, is dat anders. Nou, we gaan, we gaan meemaken. We gaan zo nog even naar chef van Genheb. dankjewel. Richard van der Weijden. Onze strafrechtadvocaat. Robert Versteeg zegt oneens, het is wel een straf. Wordt alleen te makkelijk opgelegd waar een celstraf soms eerder op zijn plaats is. Nuttig voor de samenleving. Ik ga naar Jaap Wittebrood uit Graven. Hé, hey, dag Joost. Ja? Jaap. Hallo. Welkom. Ik vind het wel, uh, dank ik vind het wel degelijk een de straf. En ik zou je vertellen waarom ook. Ik heb er eentje gehad van 160 uur... Kijk. Ik ben internationaal chauffeur. En uh, ja, dan mag je het weekend mag je het doen. Dan ben je heel erg veel weekendjes bezig. Ja? Laat ik het zo zeggen. De volgende keer, uh, je mag eens dus weten, ik had iemand een flinke draai in zijn oren gegeven. Ik geloof het. En uh, ja, die, uh, daar kreeg ik dus een taakstraf voor. Uit te voeren in het thuis, schilderwerkzaamheden, renovatiewerkzaamheden. Maar, ja, uh, in eerste instantie de zaterdag is. Daarna, uh, omdat ik in tijdnood begon te komen. De zondag is ook, maar als ik het volgende keer weer zou krijgen, ga ik hem uitzitten. Dan ga je hem uitzitten? Ja, dan doe je ja, niet? Oké. Okay. Maar ja, goed, je gaat je leven beteren, toch? Dat, dat moet blijken. Ja, nou ja, kijk, het gebeuren is al een mooi poosje terug. Godzijdank, ik ben nu het witte schaapje uit het weiland geworden. Ja, je, je hebt ja. ook witte brood natuurlijk, dus dat mag. Ja, daarom. Ja, Maar uh, nee, ik, uh, ik voer het uh, toen dat net wel degelijk als, uh, als een behoorlijke straf. Oké okay, Jaap, dankjewel Jaap Wittebrood. wat luisteren we toch een hoop criminelen naar, deze, naar dit programma. Het, het stikte van Jailhouse Radio. Uh, u kunt ook meedoen, ook als u een taakstraf heeft ondergaan zoals Jaap en anderen. Maar misschien om mij gewoon bij te vallen, taakstraf is geen straf. Uh, Robert Versteeg zegt oneens, is wel een straf. Wordt alleen te makkelijk opgelegd waar een zelfstraf soms eerder op zijn plaats is. Hij vindt het wel nuttig. Ik ga nog één keer proberen met meneer Van Gennep. Goedenavond, chef Van Gennep. Dag Joost, hier ben ik weer. Nou, fijn dat we er toch nog even kunnen praten. Uh, nogmaals, ja. maak u zin af. Nou, uh, het punt wat ik wilde maken is dat uh, waar de samenleving ook naar moet kijken... dat een straf het doel heeft dat mensen niet opnieuw in de fout gaan. En alle onderzoeken wijzen uit die gedaan zijn over het nut en het effect van werkstraffen... dat iemand die een werkstraf ondergaat... Uh, veel minder terugvalt in crimineel gedrag... Ja. dan iemand die uh, kort in de gevangenis heeft Daar verdeten. is één grote kanttekening bij te maken, meneer Van Gennep, en dat is dat taakgestraften vaak ook mensen zijn... die gemakkelijker de kenmerken hebben om... Inderdaad, hun leven te beteren, terwijl de celgestrafte nee, moeizamer nou, is. Dan, dan, dan kan ik u geruststellen. De onderzoekers die dat gedaan hebben over een termijn van zeven jaar, hebben al deze effecten meegenomen. En dan nog blijkt. En dat is ook trouwens logisch. Kijk, een die in plaats van in de gevangenis zitten, ja. die, moet, die moet zich de hele dag aan allerlei regels houden. Nee, dat geloof ik. Afspraken nakomen. Hij moet werkzaamheden doen. Dat is ook een misvatting. Maar die eigenlijk helemaal geen zin in heeft. En wat nog veel belangrijker is. Nog los van of het altijd als straf ervaren wordt. Hij doet iets nuttigs voor de samenleving. Het ja. is dus goedkoop voor de samenleving. En de samenleving heeft er iets aan. Maar dan zegt u. Ze Geef alle moordenaars maar een taakstraf. Nee, Fantastisch. Dat is Nee, dat is ook een misvatting, want uh, gelukkig zou ik bijna zeggen... zijn al die delicten, ernstige geweldsdelicten, zedendelicten... Die je daarvoor kun je geen werkstraf in nee, Nederland krijgen. Nee, en dat doen we niet omdat we willen vergelden... en om naar het slachtoffer gerechtigheid aan te bieden. En ik moet u zeggen, als je slachtoffer spreekt... dan wordt een taakstraf al helemaal niet als een straf ervaren. Nou, kijk, ik, ik, ik denk als je aan slachtoffers vraagt of ze gevangenisstraf uh, als straf ervaren of als vergelding, dat is voor een slachtoffer, en dat begrijp ik ook, ook vaak niet genoeg. En ik vind ook dat je daar niet alleen naar moet kijken. Je moet ook kijken wat voor een effectgevend straf op het gedrag van een dader en samenleving is er uiteindelijk mee gebaat, dat er minder, liefst helemaal geen, maar dat is een illusie, minder criminaliteit in Nederland plaatsvindt. En als je weet dat een werkstraf daar een hele essentiële bijdrage aan levert, aan mindere criminaliteit, dan denk ik dat je samenleving dat zou moeten meenemen in een afweging en in het oordeel. Uw punt is heel duidelijk en gemaakt. Dat doet, ja. en, en, dat doet, en dat doet de samenleving ook. Want als je onderzoeken uh, ziet naar draagvlak in de samenleving... Voor, ja. dan wijzen alle onderzoeken uit dat er een breed draagvlak van Nou, is. dat neemt af. Want de ene naar de andere minister die maakt het minder makkelijk... om een taakstap op te, op te leggen bijvoorbeeld aan, aan, aan geweldsdelinquenten of zedendelinquenten. Dus u kunt niet nou, zeggen ik dat ik nou zo'n dat... fantastisch imago heeft die taakstap. Nee, nee, maar ik denk dat dat ook de reden is... waarom het draagvlak in de samenleving toenemen. Omdat dat uitgesloten is. Ja ja. Ernstig, de lek de werkstraf. Nou, daar zijn we het met elkaar eens. Meneer van Gennep, daar ben ik het ook mee eens. Chef van Gennep, voorzitter rekening in Nederland, zeer hartelijk dank. Uh, we zijn er zo bijna doorheen, maar Dennis van de Vleuten het nog eerder eens. Ik zou een taakstrafmogelijkheid voor veel plegers niet eens mogelijk maken. Ik zie nog vele bellers en dat zit nu vooral in de oneenshoek waar het vandaan komt. Rob Engels uit Den Haag bijvoorbeeld. Ja. Zo is het. Dag meneer Hetman. Dag meneer Engels, Hallo. Uh, ja, ik ben het nou niet zo heel erg eens. Ik denk dat het wel degelijk een straf is. Want zoals het al eerder gezegd werd, je bent aan allerlei beperkingen bij je gehouden. Je hebt de hele dag met regelgeving te, uh, te maken. Veronderstel ik zo. Want ik spreek hier niet uit persoonlijke ervaring. En wat eigenlijk ook onderbelicht wordt, mm -hmm. dat is uitgaande van een achtuurige uh, acht werkdag. Uh, dat betekent dat iemand een maand werkt zonder dat er... Een Salaris tegenover staat. Ik denk dat de meeste mensen dat toch wel als een straf zullen ervaren. Dat, dat is absoluut goed. Dat kun je zeggen: boontje op zijn loontje. Inderdaad, je moet uh, goed, dat had je in de cel ook niet, niet gehad. Daar ben ik het mee eens. Maar het, wordt het werk zelf vindt u ook aan zich al een, een, een, een strafwaardig. Uh, ja, nou ja, ik vind, het, ik vind het een vorm van dwangarbeid, hoe dan ook. Nou ja, dat is het. Hoe, hoe humaan misschien ook uitgevoerd. Ja, het is, uh, uh, tuurlijk. Ik heb diverse mensen, uh, die, die ken ik, die, uh, die een taakstrafje erop hebben zitten. En die, die hebben dat toch niet ervaren als een lolletje. Nou, oké, okay, dat is uw ervaring. Dank u wel, meneer Engels. Ja. Mijn ervaring was anders toen ik erbij zat bij dat groepje het werk gestraften. Die vonden het een lachertje, zeg ik u. Uh, maar goed, dus is ook maar één persoonlijke ervaring van mijn persoontje. Taakstraf is geen straf. Uh, ik ga nog gauw naar Marcel Dimon uit Eindhoven. Ik, uh, ik ben het oneens met je. Met je uh, een taakstraf kan wel een straf zijn als het goed toegepast wordt. Ik vind dat je, uh, als iemand graffiti spuit ergens, dan moet hij het zelf schoonmaken. Uh, als ja. iemand uh, een tasjesrover uh, tasjes bijvoorbeeld, die moet geen hout hakken, gaan hout hakken op zondag in het bos ergens. Het moet niet toegepast worden. Oké. Okay. Dat zeg je erbij, dat is, dat is, dat is dat, taak, dus taakstraffen ook gericht op het delict wat gepleegd wordt. Marcel, dank je wel. Eh, we gaan nog even naar de tweets kijken, dat vind ik mooi. Laurens van Essen zegt, bij weigering ter werkstraf moet je voor elke twee uur één dag zitten. Andersom geldt het niet, de rechter bepaalt de hoogte van de taakstraf. En het lof van Geuzeveld zegt Eerdmans, ik zou voor een gevangenisstraf zijn... met een dagelijkse negen uur durende taakstraf. En op mijn stelling, taakstraf is geen straf, zegt Nico Bruggraaf. Eerdmans, een enkelbandje, helemaal niet, wel makkelijk... Kun je gewoon je zaakjes blijven doen. Kun je meer tweets zien op Twitter.com... en dan hashtag eens, hashtag oneens bekijken of hashtag WNL. We zijn er doorheen. Straks op deze zender gaat kunst op verder... met daarin in de hoofdrol beeldend kunstnares Femi Otten. Vannacht zijn onze vrienden van de nacht weer te luisteren. met een speciaal aantal voor de 480ste verjaardag van Willem van Oranje. De ouderen onder u weten het vast nog wel. 24 april 1533 werd hij geboren in Slot Dillenburg. Vannacht dus dit. om twee uur nog steeds wakker op Radio 1... Onder WNL is morgenochtend natuurlijk ook weer te zien vanaf 7 uur op Nederland 1 met Vandaag de Dag. Daarin Willem Vermeend en Danny Meekitsch in de studio vanaf 7 uur dus Nederland 1. Volg ons op Twitter. Ik doe dat met Aperstaartje Avondspits WNL of Aperstaartje Eerdmans. Morgen weer een nieuwe ronde Stellingmakerij van mijn kant vanaf half 7 hier op Radio 1. Radio Roeptoeter is er dan weer. Een heel fijne avond en graag tot morgen. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het tweeten en de meedoen. Tot morgen.